1 uur duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. Op de effectenbeurs in New York is de Dow Jones op recordhoogte gesloten. De beursindex steeg vandaag bijna 1 procent... en brak daarmee de grens van 16.000 punten. Dat komt door de gunstige werkloosheidscijfers... en door het soepele beleid van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Sinds begin dit jaar is de Dow Jones al met 22 procent gestegen. Houdt de index die stijging vol, dan wordt 2013 het beste jaar sinds 2003.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 Volgens een woordvoerder praat Kony met de president over overgave. Kony zou zich schuilhouden in de Centraal-Afrikaanse Republiek... nadat hij jarenlang een bloedige strijd had gevoerd... tegen de regering van Oeganda. Kony is aangeklaagd door het internationale strafhof... en de Verenigde Staten hebben een prijs van 5 miljoen dollar... op zijn hoofd gezet. Washington reageert sceptisch op het bericht over de onderhandelingen... en gelooft niet dat de partijen echt met elkaar in gesprek zijn. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... aan de voormalige Nederlandse Antillen zit er bijna op. Het koningspaar bezocht de afgelopen week Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius... Bonaire, Curaçao en Aruba. Later vandaag vertrekken de koning en de koningin naar Colombia. Zaterdag wordt de trip afgesloten met een bezoek aan Venezuela. Het weer in het oosten en zuidoosten is het bewolkt... en er kan wat natte sneeuw vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag is het droog en smiddags breekt de zon door. Het wordt 3 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. Arend Swaap is ook een tweede uur mijn gast onderzoeker bij de TU Delft... over fietsen en alles wat ermee samenhangt. Daar hebben we het ook dit uur van Casa Luna over. Heeft u ervaring met elektrische fietsen? Met andersoortige fietsen? Of heeft u gewoon een mooie vraag, een mooi verhaal, een mooie anekdote? Dan kunt u bellen op 0800 1121. Mailen kan naar kazeloenen.ncv.nl of twitteren. Dumos. De kunst van het fietsen en alles wat ermee samenhangt. Um, zullen we maar beginnen met de luisteren? Ja, leuk. Want er wordt, er wordt flink gebeld. En ja. uh, dat is alleen maar aardig. Mevrouw van Geffen, nacht. Ja, nacht. U mag het zeggen. Nou, het is zo, namelijk, ik heb een, een paar jaar geleden een heupoperatie ondergaan. En daardoor kan ik. Er is een, blijkbaar een spier niet goed vastgehecht. Nu kan ik op dat ene been niet staan. Mm -hmm. Ik loop goed, met een, maar dan wel met een kruk, anders kan ik het niet. En ik kan ook niet meer fietsen, want ik kan niet op en af stappen. Want dan moet je altijd op een gegeven moment balanceren op één been. Ja. Nu heb ik een loopfiets Een heb loopfiets. Ik aangeschaft. Nou, dat leek me echt fantastisch. Ik zag ook plaatjes. Nou, dat gaat allemaal fantastisch. Geweldig. Het is een heel leuk ding. Maar ik krijg zo'n last van mijn armen. Maar voor mijn begrip. Want zo'n loopfiets, daar zit u op. Uh, ja, en ik het zit is... erop. Het is een gewoon fietsje. Het, ik zal maar zeggen, het ziet er een beetje uit als een, als een vouwfietsje. Ja. Maar het heeft geen trappers. Dus het... ik zit er gewoon op. En ook geen remmen? Ja, nee, nee, nee. Er zit geen remmen op. Oh. Nee, dat, dat, nee, het is, dus, het alleen, nee het is een nee het is fiets zonder zonder nee en als u een, een, een klein heuveltje af uh, trappenloopfiets, loopt uh, dan is het uh, godszegen de greep ja dat gaat lekker dat ga ik lekker <laughs> ja lijkt me een beetje gevaarlijk. <laughs> maar ik, ik loop ook bedoel uh, op een gewone trottoir uh, kom je best goed vooruit in ieder geval harder dan uh, wanneer ik loop met krukken ja. Ja, maar u zei, ik, ik, ik heb nog wel last van mijn armen, krijg ik ervan. Ja, ik, het, het, het, met mijn voeten, dat voortbewegen gaat goed... want ik kan wel kracht zetten met mijn benen, met mijn voeten. Ik kan alleen niet opstaan op dat ene been. Ja. Maar ik kan wel kracht zetten. Maar ik, mijn armen worden zo moe... want het sturen komt natuurlijk allemaal op je armen neer... want normaliter hou je ook evenwicht met je trappers... Ja, ja, ja. Maar, maar blijkbaar leunt u dus heel veel in die armen. Is, is, ik ja, val... en ik heb geprobeerd stuur naar voren te zetten... of een achter te zetten, een omhoog te zetten. Het zadel van hoog of laag te zetten. Maar het maakt niet uit als ik een... nou ja, honderd meter fietser, moet ik even stilstaan... en mijn armen even uit laten slaan om uit te rusten. Ja, um, nou ja, we, we, we, we hebben een, een, een, een groot fietsdeskundige hier. ja. <laughs> Op zich, het beeld van wat, wat uh, mevrouw van Geffen zegt, dat, dat herken je. Uh, uh, ik herken het niet, maar ik kan me voorstellen wat voor, voor apparaat het is en in wat voor situatie, ja. mevrouw van Geffen. Uh, ja. uh, um, ik, ik, ik kan me erbij voorstellen allereerst dat u gaat natuurlijk wat langzaam. Dus uh, uh, dat betekent eigenlijk dat het hele systeem toch ja. wel constant instabiel is. Dus u bent eigenlijk ja. alsmaar aan het omvallen. Ja. En dat ja. omvallen, ja, dat moet u toch wel corrigeren door te sturen. Dus eigenlijk proportioneel stuurt u nu eigenlijk nogal veel. En, en misschien dat dat de reden is uh, dat u gewoon veel last krijgt van uw armen. Dat, dat, zoiets zou ik me ja, voor kunnen even, stellen. O, natuurkundig betekent ook dat door het trappen dat het evenwicht van de fiets steeds verstoord wordt? Dat wordt zeker zo. want ja, Je moet de ene keer de ene voet op de grond... en de andere keer de andere voet op de grond. En dat moet elke keer met, met sturen gecorrigeerd worden? En dat, dan moet je met sturen corrigeren... omdat ik neem aan dat u nou niet zo hard gaat als een normale fiets. Nee. Nee, nee, nee. nee, ik ga wel harder als, als ik loop. Als een ja, Als meneer ik zou lopen. Ja. Maar ik ga natuurlijk niet zo hard ja. als een gewone fiets. Ja. Ja. Maar ik vraag me af... die verhouding tussen het stuur en het zadel, dat moet toch iets... Een bepaalde voorschrift voor zijn. Of een... Nou, er is geen, zeker geen voorschrift Zo, voor. Ja. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat u een wat comfortabelere positie probeert te vinden. Maar als het, als het stuur instelbaar is, dan, ja, dan kunt u daar zelf natuurlijk al een aantal dingen voor, voor mee proberen. Maar ik begrijp dat u dat zelf al een keer gedaan heeft. Ja, dat heb ik, ja. ik heb het al geprobeerd. Ja. Ja. En maar, ik heb het van iemand anders ook gehoord. Die zei precies hetzelfde. Ja. Ik heb geen last van mijn benen, maar mijn armen worden zo. Goed. Ja, ja maar, maar blijkbaar is het ook een beetje het aard van het beestje. Het ik is het aard, het aard van, van, van de fiets bedoel <laughs> ik in dit geval. Het is de aard van de fiets. En het is vooral omdat u zo langzaam gaat. En dat het ding van zichzelf niet die, die corrigerende, balancerende werking heeft. Maar dat u het gewoon zelf moet doen steeds. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja want dat is een kleine... Uh, een beetje aflopende staat is, dan gaat het natuurlijk goed. Dan heeft u dat en meer dan dat snel. Dat meer vaart, dan gaat het goed. Ja, precies, ja. Is er een alternatief voor mevrouw? Uh, zo, zo snel zie ik geen alternatief. Ja, maar, maar we fietsen waarmee je met de hand uh, uh, trapt? Ja, die zijn er natuurlijk wel. Uh, met, met handaandrijving. Maar dat is dan meestal gemaakt voor mensen die gewoon helemaal niet meer hun benen kunnen gebruiken. Hè? Dat, nee, want ik vraag me af: ja. moet, je, moet je houding nou zo zijn dat je. Dat je, dat je uh, Stuur hoog is in verhouding tot je zadel? Nee, dat of zou Juist niet. Of moet je een beetje met gestrekte armen naar beneden sturen? <laughs> nee, zo hoog zou ik zeker niet doen. Uh, ik, ik zou zelf gewoon gewenzen, geneigd zijn om te zeggen, nou, eigenlijk zoals een gewone fietshouding. Dat ja. lijkt me eigenlijk de meest ideale houding. Ja. Maar nogmaals, ik heb er niet zoveel ervaring mee hoor. Jammer. Dat is, uh, Jammer. Nou. Ja. Ja. Dank bedankt. voor het bellen. Goed zo, bedankt. En een nou. prettige nacht, dank je wel. Meneer Van Rest, goedennacht. Goedennacht. Ik zit in mijn 85. Ik wou eerst even een antwoord. Ik ben zelf nogal zelfredzaam. En ik dacht voor die mevrouw. Misschien een stommer, stom hoor. Maar ik zou rustig een beugeltje aan dat stuur zitten... waar ze haar arm op legt, haar onderarm tot bij de elleboog of zoiets. Uh, dat kan heel goed. Uh, ja. uh, Carl von Dreis had dat in 1825 al bij zijn uh, draaiziene. Uh, bij een van die latere modellen zie je dat ja. ook dat men met zijn ellebogen uh, leunt uh, op die machine. Ja, op het stuur, hè? Dus ja, ja, zou, okay. ja zou, zou goed kunnen. Uh, ik ben wel bang dat mevrouw dan weer pijn krijgt bij, uh, bij die armen voor het leunen. Want ja, ze moet dan toch wel gaan sturen. Dus, uh, hmm. Ja, maar je ziet toch wel uh, ook die, die, die dan over het stuur steken hebben. Ook zo'n beugel, zou ik maar zeggen. Hey, ja. Hebben ze ook niet voor dit. Maar goed, nu ga ik naar mezelf toe. Uh, ik, ben 80, ik ben zelf, denk ik, erger. Zelfredzaamlijk een jaar of twintig geleden heb ik een Indiaanse fiets... Gekocht, die is niet zo duur. Trapt enigszins zwaar, want er zitten wat bredere, zwaardere banden op. Maar dat is lekker. Nou, ik had vroeger altijd een gewoonte. Twinsje voor mij dan. Uh, ik wil altijd iemand voorbij fietsen. Hè? Als iemand voor me fietsen. Dus. Ach, dat heeft, dat heeft dan werkelijk niemand. Die, maar even meneer Van want u had een andere vraag. Ja, nee, ja, dus ik heb het zelf opgelost. Ik heb een fiets met een laag zadel erop... En als ik van mijn trappers knal, dan staan alle twee mijn benen op de grond. Ik sta stevig. Maar nu dat die mensen zo mooi verzonnen hebben... ik werk ja, door omstandigheden met heel veel ouderen, ook van mijn leeftijd. Uh, met lopen, als ze een keer gevallen zijn, dan oh man, dan lopen ze zo moeilijk... want ze hebben angst dat ze weer vallen. Ja, maar dat was nog steeds niet de vraag waarover u belde. Ja, maar. Oh, uh, moet u luisteren. Ik ben wat ouder, dus ik heb een beetje moeite om mij bevrijbaar te maken. Oh. Dus, ja, gewoon... Hè? Ik bedoel, jullie praten allemaal heel snel... maar ik heb een beetje moeite om het uit te leggen. Yeah. Maar heel simpel. Hè? Dus, uh, ik, die ouderen... die vallen een keer op de fiets... Dan houden ze dezelfde angsten over... als bij uh, lopen. Hè? Dat hebben die oudere mensen. Ze komen in de richting van de stoep. Ze geven een zwieper dus Ze blijven prachtig in evenwicht... Maar als je met een partner fietst, dan traal je tegenop. Die naakt je fietst. Ja. Want zij hebben een, een angstreactie. En die kennen die jongere mensen niet, die dat uitvinden. Die denken er helemaal niet aan. Maar dat gebeurt er met een oudere. Ja, een, een, een, een, een angstreflex. Een angstreflex, ja. Dus ja. ik fiets met iemand samen. Of dan passeert me net iemand, toevallig, die een beetje harder rijdt dan ik. He? Dan knal ik tegenop. Ja, maar die stoeprand, dat is wel, wel een, een mooi ding, zal ik meteen maar zeggen, uh, Arjen zwaap. Want een stoeprand is iets waar je naartoe gezogen wordt. Ja, stoeprand is wel iets, iets heel magisch altijd. Um, uh, omdat het balanceren van de fiets gaat eigenlijk op zo'n hele rare manier. Hè. Um, uh, als, je, als je naar links wil op je fiets, dan moet je niet naar links gaan sturen. Want dan ga je naar rechts. Dat klinkt natuurlijk wel heel gek. Dan denk je van, uh, wat ziet hij nu te bazelen? Maar ik ga het nog een keer rustig zeggen. Ja. Als je naar links wil, dan moet je even naar rechts sturen en vervolgens valt de fiets naar links en ga je dus ook linksaf. En dan ga je meesturen. En, en dan ga je meesturen. En dat is eigenlijk de enige manier om van richting te veranderen. Want het, het doel wat je moet hebben bij richting veranderen... is je moet in een bepaalde leunstand komen met die fiets. Ja. En je kan, je kan niet tegen de lucht afzetten, er is helemaal niks. Er is maar één manier waarop je dat kan doen, met je stuur. Nou, wat ontstaat er dus bij die fietsrand? Als je heel dicht langs de rand zit, dan weet je onbewust... dat je even naar rechts moet sturen... Om om daar naar links weg van te komen. Nee, en dat nee. is eng, want als je naar links stuurt... knal je ook gewoon tegen die stoeprand op. Dus die stoeprand op zich zorgt voor heel veel paniek en angst. Juist. En ik kan me voorstellen dat daardoor soms een overreactie ontstaat. Juist. En dan als er iemand naaktje fietst. Ja, dan zit je erop. Dan, ja. ja, dat Boem. bedoel ik. En ik denk... He, want het hoeft alleen maar... Een, een oude hoeft niet eens te schrikken van de stoeprand. hè? bij bijvoorbeeld, maar dan komt er zo'n racefiets: langzaam racen, of een ouder op een elektrische fiets, want die ja. kan uit, hoor. En die belt, en men schreeuwt bij de stoep, ja, hè? nou ja, en geeft naar de verkeerde kant, hoor. Maar oudere mensen die reageren dan omdat ze een keer gevallen zijn. En dat bedoel ik, hoor. Ik... Ja, hoor nou ja wat, wat, ook, heel, wat ook heel lastig is... en ik, ik, ik zit zelf nog wel eens op een racefiets... Um, en uh, ik, ik heb geleerd om dan heel zachtjes langs ouderen in te halen. Echt ja. flink in de remmen te gaan. Ja, maar want, dus want, want sommige ouderen horen mijn belletje ook niet. En zelfs als ik ga roepen, horen ze me soms niet. Dus ja. dat is heel lastig. Dan, dan kunnen we beter heel voorzichtig zijn. Dus je zit in het vak, daar hou rekening mee. Maar we ja. moeten dus weten hoe vaak... Mensen totaal gerekening houden met de ouderen. Yeah, Net zoals yeah, ouderen yes. zijn die op een elektrische fiets kruipen en nou echt hoor. Ik zag me toevallig bij ons, ik zag ik gewoon in de helder. Uh, fietsen er hier een voor me langs. Een ouder iemand. Kunst grijs haar. ik ben rood, ik ben niet grijs, maar geef niet. Ouder iemand. Uh, en die. Die haalde een, een, gewoon een, een Suzuki in. In de straat waar je dan 50 mag. Ja, die gaan als een speer, ja. ja. Oké, okay. ik, ik wil u hartelijk danken voor het bellen, meneer Van Rest. Maar hoe lossen ze dat op, hè? Dat, dat ja, haalt, dat wordt nog wel een dat dingetje. Dat, Daar zijn we, we nog niet klaar over. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dank voor het bellen. Dank u wel. Ja, dat wordt een toenemende mate wordt dat een, een ding. De snelheid van, van uh, trapondersteunende fietsen. Absoluut. En, en het aardige is natuurlijk dat je in dat segment veel meer dingen krijgt. Je hebt natuurlijk trapondersteuning, die volgens de wet 25 km per uur mogen en niet harder. En uh... Uh, maar we krijgen natuurlijk ook de zogenaamde pedelec. Hè, de, de elektrisch ondersteunde fiets waarmee je 45 km per uur kan. En die is al op de markt? Uh, die is al op de markt. In, in Duitsland is het al een behoorlijk succes. Uh, we zitten hier natuurlijk nogal erg met regelgeving. Hè, van, uh, wat, wat is een plaats? Uh, is eigenlijk een, een brommer. Weg. Eigenlijk is het een brommer. Um, dus er moet een helm op. Maar ja, je gaat daar niet een integraal helm op uh, dragen. Want dan, uh, ja, dan, dat, dat is eigenlijk... Geen gezicht. Ik denk dat niemand dat gaat doen. Hè? Nee. Um. Dat dus, denk ik echt niet, nee. Nee, dus daar moet toch wel een speciaal uh, een, een, een goede helm voor komen. Maar vooral, wat is zijn plaats? Is, uh, gaat hij op de weg of gaat hij op het fietspad? Of, uh, maar 45 uh, kilometer per uh, uur, een, een, een getrainde wielrenner... die haalt dat heel even uh, een korte tijd. Ja, of een ja. peloton met wielrennen wat langere tijd. Maar in principe hou je het maar kort. Dat is echt heel hard. Dus... Ja, dat is echt heel hard. En, uh, maar uh, dat is ook wel heel erg leuk. Want uh, doordat je zo hard kan... Uh, en, uh, heb je eigenlijk is je actieradius ook wat groter geworden. En dat is een... een een bekende studie van Eva Heijnen van zo'n twee jaar geleden... over wanneer gaan mensen nog op de fiets naar hun werk. En daar komt het magische getal 7,5 in voor. Uh, 7,5 kilometer en verder weg gaan ze niet meer op de fiets. Een soort gevoelsmatige grens. Dat is een uh, ja gevoelsmatige grens. Het heeft te maken met inspanning en tijd. Hè? Ik geloof 20, 20 hè? tot 30 minuten. Dat is zo'n beetje de tijd die men aan dat computer wil besteden. Dan. Enkele reis. Enkele reis. Um, Stel je voor als je een apparaat hebt wat veel sneller kan hè, en met minder inspanning. Ja, dan kan je dus ook gewoon verder weg. En dan kunnen we gewoon meer mensen uh, op de fiets uh, van en naar het werk krijgen. Maar de infrastructuur hebben we daarvoor nog niet natuurlijk. En daar hebben we ook op het Nationaal Fietscongres over gepraat. Hè, de fietssnelweg, dus de, de wat bredere... Uh... Nou ja, Precies, want je zou je af moeten vragen of je niet naar twee, twee soorten uh, fietssystemen toe moet. In dit geval denk ik wel, ja. Maar, maar hoe zie je dat dan voor je? Dat je een soort snelwegen krijgt, letterlijk gescheiden van de, de trage fietspaden? Uh, ja, fietssnelwegen en, en de gewone fietspaden, ja. Waarvoor niet? Als we zoveel ruimte voor auto's in kunnen richten... dan moeten we dat toch ook wel een beetje ruimte voor de fiets in kunnen richten. Maar hoe zie je dat voor je dan? Krijg je dan een soort fietssnelwegen uh, tussen de grote steden bijvoorbeeld? Of ja. uh, dit, dit gebied bijvoorbeeld tussen het Gooi en Amsterdam en, en Utrecht? Ja, er zijn bepaalde bijvoorbeeld. Uh, Utrecht-Amsterdam is iets waar al heel lang over gesproken wordt... over een fietssnelweg... En de uh, werd ook vaak gezegd van... daar moet er ook misschien een halve overkapping komen. Omdat veel mensen vinden regen en wind... altijd heel vervelend. Hey, ja, en een broodjesbar halverwege? Nou, dat zou ik er maar niet doen. Hè. Dat is een beetje contraproductief. Want het wordt toch ook altijd als gezondheid verkocht. Hè. Tenminste, voor mezelf doe ik het eigenlijk ook... omdat ik gewoon mijn broodnodige beweging heb. Hè? Uh, zo fiets ik van Rotterdam naar Delft dan elke dag. Uh, gewoon, ja, je, je hebt je exercise nodig. En... Uh, ik denk niet dat die broodjes Dat doen we maar niet. kan niet. Nee, nee. nee sorry, maar nee. ik bedoel het echt niet flauw. ik bedoel nee. dat als je het gaat overkappen... dan haal je iets, iets van wat bij fietsen hoort... wat bij, bij dit land ook heel erg hoort... is juist dat weer een windelement. Ja, ik wil ook niet zeggen dat we dat moeten doen, hoor. Maar dat wordt misschien een beetje als een soort lokkertje gezegd. Aan de andere kant, je moet ook niet onderkennen... als mensen echt zeggen van... ik vind het vervelend, fietsen in de regen... ja, dan moet je daar misschien toch wel iets aan doen. Hè? Je, moet, je moet dat niet negeren. Dus uh, vandaar kwam dat idee met die overkapping. Je zou ook een haag neer kunnen zetten. Of zo'n bomenhaag. Ja. Maar goed, de fietspaden van de toekomst. Uh, en, want Nederland had, uh, en misschien moet je zeggen... heeft een grote uh, gidsfunctie in de wereld. Ja. Uh, zijn we die een beetje kwijtgeraakt? Nee, dat vind ik zelf niet hoor. Zo persoonlijk vind ik zelf niet. Ik vind dat we nog steeds schitsend zijn in die, in die zin. Uh, soms misschien wel erg belerend van hoe het allemaal precies moet... maar dat is ook wel een Nederlandse natuur. <lacht> dat is een Nederlandse eigenschap. Maar uh, ja, we hebben toch gewoon veel kennis en ervaringen... ook vooral in dat scheiden van die fietsstromen. In die zin was het ook aardig dat op de International Cycle Safety Conference had ik bewust nu een keynote speaker uit Amerika, John Forster, uitgenodigd... en die heeft een, een, een totaal tegengestelde opinie over... wat is de positie van de fiets in het verkeer. Zijn idee is, de fiets is een vehicle en moet gewoon op de weg. En moet daar gewoon alle rechten en plichten hebben die de auto ook heeft. Um, ja, dat kan je wel hebben natuurlijk. En dat, dat probeert hij te propageren in Amerika. Maar het is denk ik niet zo effectief. Wij hebben dat denk ik in Nederland toch wel beter opgelost... met het scheiden van die verkeersstromen. Nou ja, er is ook een belangrijke school daarin die zegt... dat, dat moet je inderdaad helemaal, helemaal überhaupt niet willen. Shared Space heet het dan. Uh, uh, is in Engeland uitbedacht. Ja. Uh, dat betekent dat je juist die verkeersstromen weer bij elkaar brengt. Dus fietsers niet scheidt van voetgangers. Voetgangers niet scheidt van automobilisten. Wel voor een lage zorgt. Want, zeggen de mensen die het bedacht hebben... het soort verschijnveiligheid als je het verkeer scheidt. Mensen worden minder alert. Klopt. Een van de grootste ongevallen is natuurlijk... de fiets rechtdoor en de auto slaat rechtsaf. En als je die verkeersstromen scheidt... dan bestaat er een veel grotere kans... dat die automobilist die fietsen ook niet ziet. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben het ook mee eens dat Shared Space... Dat is ook een hele goede oplossing op sommige plaatsen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat al dat verkeer... ongeveer diezelfde snelheid krijgt in die shared space. Want anders gaat het toch nog echt vreselijk verkeerd. Ja. ja. Nee, ik, ik, ik, weet, ja ik, ik heb in Brighton gefietst. en Dat is ongeveer de moederstad waar de, uh, ja. van shared space. Uh, en als je dan met de racefietser doorheen gaat... en je trekt even op, dan rij je al twee keer zo snel als de auto's. En dat, dan wordt het opeens gevaarlijk. Ja, precies. Omgekeerd ook natuurlijk, maar uh, zo werkt ja. die niet. Ja. De heer Huygens hebben de telefoon. Goedendag. Bedankt voor uw mooie, mooie uitzending. Prachtig. Nog even iets voor die, voor die man voor mij. Uh, vroeger hadden ze botjes S.H. Slecht horens. Mm. En uh, dus als je uh, met ja. een auto achterop kwam of zo, dan wist hij dat hij een beetje meer ruimte moest, uh, moest uh, gebruiken. Dus misschien is het weer iets om het in te voeren. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo raar als we gisteren. Nee, hè? maar dan moet je wat ouder zijn, dus ik ben ook niet de allerjongste. Dus uh, vroeger werd die veel gebruikt, of veel, kwam voor. Ja. Nou, ik heb nog een ander probleempje. Niet zo moeilijk hoor. Um, op een gegeven moment, ik was nog jong, komt er op een, op een podium... ...komt er een man, een volwassen man, op een fietsje... ...het podium oprijden, op een heel klein fietsje. Mm -hmm. En uh, een rondje links, een rondje rechts. Hij stapt eraf en zegt, nou, wie? Wie komt er? Ja. Nou, er zijn een uh, heel stelletje van die jonge luikjes natuurlijk... En na een meter lagen ze plat op de grond. <laughs> Hoe kan die man nou rijden op zo'n fietsje en dat een ander dat niet lukte? Dat wil ik graag weten. Ja, dat vind ik een leuke vraag. Ja. Nee, mooie nou, vraag. Nu het antwoord nog. Ja, <laughs> ja. Nou, fietsen is heel duidelijk aangeleerd gedrag. Hè. Dat hebben we een uurtje geleden heb ik al uitprobeerd te leggen. Van, ja, als je naar de winkel gaat en je koopt een fiets, je hebt nog ja. nooit gefietst dan is het niet zo dat er een boekje bij is en die zegt... nou ja, je stapt op en je gaat trappen. En als je naar links valt, stuur je naar links. En als je naar rechts valt, stuur je naar rechts. En dan blijf je overeind. Ja. En iedereen heeft dat wel gezien. Je, je moet fietsen, dat leer je. En dat is een proces wat je, je aan moet leren. Ja. Um, dat allereerst. Ten tweede, ik, ik, ik weet niet of u zelf die ervaring wel eens heeft gehad... maar als je een tijdje op iemand anders' fiets hebt gereden... dan is dat even wennen. Ja. Dan, he, dan zit je een beetje aan het stuur te rommelen en zo. Ja, ja, ja. Om, je wil weten van hoe werkt deze fiets. Ik heb als jongen wel eens, wel eens achter fiets gezet op de stand. Dus ja. met, je rug tegen, tegen het, met je rug tegen het stuur dan. Ja. En, dan, uh, en dan fietsen, maar dat is even een kunstje om dat te doen, anders dan ga plat. Precies, maar <laughs> ik wil het nog even bij de gewone, gewone, gewone fietsen houden. Ja. Dus uh, je fietst op een fiets van iemand anders een tijdje en uh, nou, daar ben je aan en dan ja. gaat prima. Kom je weer terug op je eigen fiets en let op, die voelt dan weer eens heel ja. raar. Ja. En daar ja. moet je gewoon weer aan wennen. En dat betekent eigenlijk dat wij in onszelf een soort... Uh, programma hebben waarmee we die fiets alsmaar besturen. En dat programma moeten we steeds bijstellen. Nou, deze meneer met dat kleine fietsje, die heeft gewoon heel goed geleerd... op dat kleine fietsje om, uh, om te kunnen, kunnen balanceren en sturen. En daar heeft hij natuurlijk tijd in gestoken en hij kan dat goed. Dus hij kent dat programma, hij kan het feilloos. En als u en ik dat gaan doen, dan kost dat gewoon tijd om dat te leren. En die tijd krijg je niet, want nadat je drie keer gevallen bent... mag je van het podium af. Dat is het hele verhaal. Dat is het hele verhaal. Zo te zien kon je er haast niet ook mee sturen hoor. Dus, maar ja, je zit erop te kijken natuurlijk. Je ja, haast niet sturen zo te zien. Maar... Ja, ja, je moet wel kunnen sturen. Van, van die, ja, ja, een beetje wel. Maar van de jonge luidjes. Ik bedoel, als je naar Twitter bent, dan heb je het ook al uh, een jaar of vijftien uh, ervaring denk ik onderhand. Hè? Ja, maar het lukt er niemand hoor. Nee, maar je moet een heel ander programma aanleren. Okay. Maar, maar waarom is zo'n klein laag fietsje dan zo lastig? Ja, je zit kort bij de grond denk ik. Mm. Is wel vervelend, want dan heb je natuurlijk veel minder tijd om te balanceren. Ja, ja. uh, je valt vrij snel om. Uh, ja, het, het bedienen van die organen, van het stuur, is natuurlijk lastig. Alles is klein. Uh, ja. Ik weet niet, hij, mo hij moest er ook op trappen. Dus je moet nog ook een manier vinden om een beetje behoorlijk ja. te kunnen trappen. Niet al te veel heen en weer te slingeren. Nee, nee, nee. Ja, zoiets maar stelling je met me Maar je hebt je ook haast met je hoofd tussen je knieën, hoor. Ik Ach, zo, zo, zo. Dat is een, een heel klein fiets, hè? Ja, ja. ja. Maar goed, uh, ik vond het een leuk antwoord. Ja. Oké. Okay. Dank voor het bellen. Ja, oké. Okay. Meneer Huygens, Succes, dank wel. Goed. Ja. De, de, we hebben het ook in het eerste uur gehad over uh, zijwieltjes. Uh, nou ja, de traditionele manier om kinderen te leren fietsen... Ja. Uh, ...is met zijwieltjes. Ja, en dan maken we een driewieler. En ja, een driewieler is eigenlijk een heel ander ding dan een tweewieler. Want ja, bij een tweewieler leun je in de bocht... ...en bij een driewieler val je uit de bocht. En dat zie je ook altijd, die, die, die, die wieltjes verbuigen helemaal... En eigenlijk zijn het dus wat mij, mij betreft twee totaal verschillende soort voertuigen. Die je ook eigenlijk op totaal verschillende manieren moet besturen. Dus in die zin is het niet zo slim om een kind op een driewieler te gaan leren. En dan te denken dat hij op een tweewieler kan fietsen. Dat gaat niet werken eigenlijk. Nee, dat gaat eigenlijk niet werken. Dus we hebben wat dat betreft een veel beter programma. En dat begint met een stepje. Je begint een kind, zet een kind op een step. En dan sta je gewoon dicht bij de grond met je voeten. Dan leer je al een beetje die, die combinatie van dat leunen en sturen. Vervolgens neem je een eigen fiets, je zet het zadel wat lager, je haalt de trappen straf en je hebt een loopfietsje gecreëerd en daarmee kunnen ze als een loopfiets nog steeds voeten dicht bij de grond kunnen ze fietsen, kunnen ze leren hoe het leunen en sturen van die fiets gebeurt. Um, nou. Wij mensen willen allemaal harder. Dat is een, een natuur van ons. En dat is best leuk hoor. Hartstikke leuk. Uh, Hartstikke leuk zelfs. Dus wat zeg je dan? Wil jij harder? Nou, dat is goed. Dan haal ik het zadel omhoog. Ik zet de trappers erop. Als je dat doet, zet je, zet, de kind op je, je zet je kind op die fiets. Je geeft hem een zetje en hij fietst gewoon weg. Daar hoef je niets meer aan te doen. Kijk eens aan. Dat is het, dat is, want je, je hebt ook uh, uh, zijwielen die ze dan een beetje schuin naar achteren monteren. Ja. Maar ook dat is allemaal niet doen. Nee. Goed, We gaan zo meteen verder praten. Ik stel voor het even wat muziek gaan draaien. En dan praten we zo meteen verder. U kunt bellen op 0800-1121. Dus het gratis telefoonnummer van Kazeluna. U kunt mailen naar casaluna@ncv.nl Of twitteren. Hashtag of at uh, Dumosh. Dit wordt geen lied van toen ik jou, want ik kende je allang. Het wordt ook geen nu, blijf ik maar hopen, want het wordt niets, ben ik bang. Het is ook geen dus blijf ik maar zingen. Hoogstens, en wat ik niet vertel, Het is een veel te laat en nooit goed zeggen kon. Maar dat vertel ik je nog wel. Ik zal je jaren vervangen hier, misschien vertellen hoe. Misschien nog veel later pas, maar ik zal je jaren ver van hier. Misschien vertellen hoe verliefd ik op je was. Ver van hier, acta en de Munnik waren dat. Um, Ad van Oosten die, die twittert een, een, een grappig filmpje door. Een filmpje uit 1940. Um, daar hebben we net heel even naar zitten kijken. Ik zal dat ook nog even voor de mensen die mij volgen op Twitter... dat nog eventjes uh, ver, uh, retweeten. Zo. Um, wat je daar ziet is een, uh, een, een, een fiets gemaakt met twee concentrische wielen. Ja. Dus wielen die niet rond zijn, maar die onder een gaan. gaan, zeg maar. Uh, waar het ja, het, het, het, de as zit niet in het geometrisch midden van het wiel. Um, uh, en het gekke is dat, dat de man die daarmee aan het fietsen is, die, die beweegt zich voort door als het ware op het moment dat de fiets, want je wordt omhoog gedrukt als je ja. gaat fietsen. Ja. Uh, en naar beneden daarna. Dan ja, weer. Ja. Op het moment dat hij naar beneden gaat, drukt hij met zijn gewicht Precies, de fiets ja. naar voren. Ja, ja. Hij kan zich daar dus mee voortbewegen. Hè. Uh, voorwaartse snelheid krijgen. Dat is wel heel erg leuk. Zo pompt hij dus energie in zijn. In zijn uh, op, door op en neer te bewegen, pompt hij energie in de voorwaartse beweging. Is dat niet een efficiëntere manier van, uh, van fietsen dan, dan met trappers? Uh, nee. nee, nee, nee. Nee, Nee het is niet efficiënter, denk ik. Nee, absoluut niet. De, de, met de trappers is toch wel... en dat, dat is natuurlijk door de evolutie... heeft dat ons toch wel geleerd. Dat is de meest, meest efficiënte manier... om eigenlijk uh, uh, voor te bewegen. Het grappige is dat een kettingaandrijving... Hè, is, is heel oud... maar is heel efficiënt. Ik geloof dat... Uh, 98,5 procent... Dus je verliest maar heel weinig energie in de ketting. En dat zou je toch niet denken als je al die schakeltjes en dingetjes ziet. denk je, nou, ja. zoveel wrijving en speling en zo. Maar dat is niet zo. Het is heel efficiënt. Dat is een hele mooie manier van overbrengen. Tegelijkertijd, daar is natuurlijk de lichtfiets ook vandaan gekomen. Is, is je, je, je, als je gaat trappen, kun je veel harder naar voren trappen dan naar beneden. Dan ja. fiets het je bijna rechtop staat. Precies, we, we, als, we, als we trappen, dan trappen we eigenlijk tegen ons eigen gewicht in. Hè. Je tilt je eigenlijk uit je zadel. Uh, nou, je kan op een lichtfiets kan je dan tegen je, uh, tegen je stoeltje aantrappen. Dan kan je dus wat meer doen. Hè. Eigenlijk bij het roeien is dat net zo. Uh, maar niets meer houd je ervan om op een racefiets je gewoon vast te winnen aan het zadel. Ik heb dat nog niet gezien, maar waarom niet? Het, uh, het lijkt me ook een hele mooie oplossing. Ja, maar ga je de harder door dan? Want op zich, dat je ja, bij zelf uit zadel heeft natuurlijk ook een functie. Want daarna je, je, de massa van je gewicht druk je weer naar beneden. Ja, maar je wilt toch eigenlijk meer kracht leveren. En dat lukt je dan gewoon niet op dat moment. Um, uh, Knoek van Soester aan de VU Amsterdam, een vriendje, die, die doet dan ook onderzoek naar roeien. En die heeft aangetoond dat als je jezelf vastbindt aan het bankje, dat je toch wel een paar procent meer uh, kan leveren. Ja. Waarom doet geen roeien dat? Uh, dat wordt ook wel gedaan. Ja? Maar niet iedereen doet dat. Oh, ja. Ja, maar misschien mag het ook wel heel Ja, de regels, weet ik ook. Het is net zoals bij fietsen. Zo gauw je iets leuks hebt bedacht, dan komt de, op de Bond en die zegt: hey, dat mag niet. Nee, maar dit is wel grappig. Maar eigenlijk zeg je dus: als een wielrenner, uh, uh, je moet, ik weet niet of het nou zo heel slim is, dat als je, als je een hele steile helling op wil uh, uh, of enorm gas wil geven, dan, dan gaat elke wielrenner uit het zadel. Dan gaat hij staan. Uh, maar ik hoor je eigenlijk zeggen, van misschien zou er wel wat winst te halen zijn als je jezelf letterlijk vastknoopt aan het zadel. Ja, uh, als hij gaat staan, dan maakt hij natuurlijk een brug hè, met zijn lichaam en zijn armen naar het stuur toe. Dus hij, hij, in feite probeert hij dan zo meer krachten te gaan leveren. Maar uh, ja, naar mijn idee, uh, naar mijn wetenschappelijk idee, zou ik zeggen, bind je maar vast aan het zadel, dan hoef je dat allemaal niet te doen. Ja. ja, en oppassen met afstappen dan. Ja, dat is met de kliks ook natuurlijk. Dus, ja, hè, met precies. Met, met de schoenen waarmee je ja, vast zit de trappers. Leuk. Kees van Sluis, nacht. Goedenavond. Je mag het zeggen. Uh, ik had uh, 15 jaar geleden een dubbele hernia, kon niet meer lopen. En uh, gelukkig, na een goede operatie, mocht ik na drie maanden over op de fiets zitten. Alleen één probleem: ik kon op mijn eigen fiets de polder niet uitkomen, uh -huh. want ik had de kracht niet in mijn benen om dat hellinkje te nemen. ...weer Op uh, NAP niveau te komen. Ja. Yeah. En toen had de fietsmaker toevallig een fiets uh, die de ronde deed door in Nederland. Volgens mij kwam die uit Amerika. En dat ding dat de fietst ontzettend licht. En daar uh, maak ik nu al 15 jaar met plezier gebruik van. Ik kan dus weer uh, alles doen op de fiets wat ik wil. Ja. Yeah. Hij heeft alleen één nadeel. Als ik mijn handen van het stuur haal, dan uh, zwabbert er wel een kant op. Oh. En ik hoorde in het eerste uur iets van, uh, je kunt uh, dat heeft met de massaverdeling of wat dan ook te maken. Of de hoek, of weet ik wat. Meeloopjoegje. Maar hoe komt dat nou? Uh, ik ga het even kijken, of ik herhaal het gewoon even om te kijken of ik het goed heb begrepen. Ja. Uh, als je dus met losse handen fiets, zeg je, dan, ja, dan, dan mag dus niet dan lukt dat niet. Dan begint die fiets te slingeren alle kanten op... en ik val om. Dat is, uh, ja. wat, dat is wat je zegt. Um, ja, lo losse, hand losse handen fietsen is wel heel grappig. Um, als je met losse handen fiets... dan in feite moet je nog steeds het stuur besturen. En um, ja, omdat je handen zitten er niet aan vast... en dan moet je dat dus op een andere manier doen. En, en we, we doen dat doen dan eigenlijk door met onze billen heen en weer... Hè, naar links en rechts te bewegen. En zo bewegen we dan het achterframe naar links en rechts... En uh, als het vreemd beweegt, dan gaat, gaat het stuur ook bewegen. En dat is een indirecte manier van sturen. Nou, blijkbaar bij dit lichte fietsje is dat zo lastig. Uh, dat, dat lukt dan dus gewoon niet. En, en daardoor valt u om. Ja, nou, zover laat ik het niet komen. Nee, natuurlijk niet. Ik, ik hou gewoon een, uh, een hand aan sturen. Nou, dat merk je als je hem even toevallig een keer loslaat. Om, ja. om welke reden dan ook. Dan, dan zie je gewoon... Dan, dan, ja, dan, dan, dan bibbert het. En ja. dan... Uh, dat doet de, de, de hele fiets Die gaat dan vanzelf er ook achteraan natuurlijk. Ja, ja, ja. gewoon mijn handen aan het stuur houden. Hè. Ja, maar is dat het, het model wat zo gemaakt is? Of uh, ja, is dat je is... Ook wel eens, als ik hard rij, dan uh, zie je die hele fiets eigenlijk schudden. Is dat frame zo flexibel? Nou, dat hard rijden, ik vind het wel leuk dat u dat noemt. En als we het, maar dan moet het ook wel echt hard rijden zijn hoor. Uh, uh, dus als we in de buurt van 40 50 kilometer per uur gaan komen... dan kun je ineens fietsen zogenaamd shimmy vertonen. En dat, een shimmy is eigenlijk een gedrag waarbij de stuurinrichting alleen maar heel snel heen en weer trilt... en de rest van de fiets blijft gewoon stil. Dat, dat effect dat shimmyen zien we veel bij motorfietsen, want die gaan natuurlijk ook harder. Maar dat zien we ook wel bij racefietsen. En je ziet op YouTube ook wel filmpjes van uh, racefietsen in afdalingen waar dat shimmy ontstaat. Nou, bij uw fiets zou het ook shimmy kunnen zijn, omdat u zei, ja, het is een hele lichte fiets... en een licht geconstrueerde fiets is vaak ook een slappe fiets... En, en voor shimmy heb je toch een bepaalde slapheid op een bepaalde plek in de fiets nodig. Dus dat zou eventueel ook kunnen dat het een shimmy-fenomeen is in uw fiets. Maar wat is tegen te doen? Um, ja, je, je, je zou, Voor shimmy kan je de fiets stijver maken, maar dan wordt hij natuurlijk ook zwaarder. En dat, dat denkt dat meneer dat niet wil. Je zou ook een stuurdemper toe kunnen passen. Dat wordt heel veel bij motorfietsen gedaan. En een stuurdemper betekent eigenlijk dat als hij sneller begint te slingeren... dan krijg je een wat hogere dempingskracht op het stuur... En uh, dat is best een redelijke oplossing hoor. Ja, ja. Ja? Oké, okay, maar dat zou een fietsenmaker moeten weten wat dat is. Nou, een fietsenmaker, ik denk dat u daar niet mee uit de voeten komt. Dan uh, moet u misschien moet toch u eens een keer bij ons langs langskomen. Nou, oké, okay, dan uh, moet ik een keer kijken naar het telefoonnummer uh, dat ik u kan bereiken. U kunt mij zo op internet vinden en u bent van harte welkom om een keer om in Delft langs te komen. Nou, kijk eens aan. Okay. Nou, nou, dat, dat is een mooie uitnodiging. Misschien moeten we even de telefoon nummer, uw telefoonnummer opschrijven... en dan u aan elkaar koppelen, zodat we dat uh, mogelijk maken. Nou ja, nou ja de regie kent mijn telefoonnummer in ieder geval. Goed zo. Nou, dank voor het bellen. En bedankt vast voor de reactie. Ja, ja graag gedaan. Um, hi, uh, Barry den Brinker. Ja, Barry den Brinker. Dag. Ja, ik, uh, ik had een vraag en intussen hoor ik ook allerlei andere dingen... waarop uh, ik ook eventjes wil reageren... Um, uh, ik hoorde iets zeggen over uh, Shared Space en mm -hmm. uh, de, dat het in Engeland bedacht zou zijn. Uh, shared, het concept van Shared Space is bedacht door uh, de, landbouw, de landschapsarchitect uh, Monderman uit Groningen. Die zich op een gegeven moment met stedenbouw is gaan bemoeien. Het is echt een Nederlands concept. Okay. En, uh, en, uh, maar het zijn vooral de Engelse blinde organisaties die daar heftig tegen aan het protesteren zijn. Want je kunt je wel voorstellen als, ik citeer nu uh, monderman, uh, dat je in goed overleg door elkaar aan te kijken in het verkeer keuzes maakt wie de voorgang heeft. Dat mensen die dat niet kunnen zien, natuurlijk enorm gehandicapt zijn in die situatie. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus uh, spaar ons voor wat uh, <laughs> je uh, Space. En het tweede is, uh, de belangrijkste oorzaak van ongevallen tussen, tussen auto's en fietsers... Dat zijn geen, uh, geen meervoudige ongevallen tussen auto's en fietsers, maar dat zijn enkelvoudige ongevallen die fietsers zelf hebben. Ja, dat heb ik, uh, ik ben ja. zelf de, de auteur ja. van, een, van een publicatie ja. daarover, samen met Paul Schepers. Ja. En de helft, de helft van het aantal ernstige verkeersongevallen, inclusief auto's, is een enkelvoudig fietsongeval. Ja, nee, dat is ook benoemd hoor in Duitsland. Ja, dat, bij ons. daar hebben we dat nog ja. ja, dat hebben we nog niet gehoord. En een initiatief van de AWB om uh, uh, uh, wegen te gaan beleiden met dat, uh, die uh, nagloeiende verf van uh, Daan Roosegaarden. Mm -hmm. Als ze die, die wegen goed beleiden, dat is natuurlijk een geweldig goed initiatief. En daarmee kun je de bulk van de vieze ongevallen voorkomen. Ja, wat, wat, wat is jouw eigen betrokkenheid uh, bij uh, dit hele dossier? Um, nee, nou, ik doe onderzoek naar de, naar de ongevallen en de, met name de, de, de zichtbaarheid van routes en de relatie van de slechte zichtbaarheid, de doorgaande slechte zichtbaarheid van fietsroutes op uh, verkeersongevallen. En voor wie of wat doe je dat onderzoek? Ik doe dat bij de VU. Ik ben een collega van Knoek van Soes, die ook genoemd werd. Mm -hmm. ik, ik, ik doe dus onderzoek naar het meten van uh, hoe zichtbaar de ruimte om je heen is. De, en uh, dat, dat is dan van belang bij fietsen, omdat... Uh, bij autowegen wordt er erg, uh, doet, men, doet men erg zijn best om die goed zichtbaar te maken. Fietsroutes is echt, uh, is echt slecht. De regelgeving is daar uh, gebrekkig in. Daar doe ik onderzoek naar. En ik doe ook onderzoek naar hetzelfde thema. Maar dan gebouwen. Er gebeuren ook heel veel ongevallen in gebouwen. Doordat mensen struikelen of een trap niet goed zien. Of, uh, en dat is mijn onderzoeksterrein. Yeah. En ik probeer het niet alleen te onderzoeken hoe je dat moet voorkomen. Maar ik, ik probeer ook... Ik schrijf ook over hoe je uh, als architect of als wegontwerper... kan voorkomen dat er zoveel gevallen wordt. Ja, ja. Nou ja, wat bijzonder is, is dat jij natuurlijk met een andere wetenschappelijke blik... naar het fenomeen kijkt, namelijk naar zichtbaarheid. Um, we hadden straks heel even over de, de fietspaden van de toekomst. Hè. Dat ging ook over de vraag... Uh, gegeven het feit dat de snelheid van fietsers uh, steeds hoger wordt. En niet alleen sportieve fietsers gaan steeds harder... maar ook de, de trapondersteunende elektrische fietsen... Zeg maar, die, die gaan straks met 45 km per uur uh, wellicht. Ja. Um, wat, wat, wat is een belangrijke randvoorwaarde... om dat fenomeen in Nederland veilig te laten landen wat jou betreft? Ik, ik denk dat het al voldoende is... als de koers uh, de van, de, van de route goed zichtbaar is. Dat is wel voldoende. Ja. En, en meer is niet en, en dat het oppervlak vlak is. Ik kan ook een, een, een kan putten uit mijn eigen ervaring. Ik ben zelf mijn hele leven al uh, uiterst slechtziend, maar ik heb uh, uh, mijn hele leven tot, uh, tot, tot twee jaar geleden, ik ben nu gepensioneerd, heb ik aan, aan wedstrijden of fietsen meegedaan en ik kon uh, prima uit voeten. Ik ben uh, vind nog, je dat nog, is? Nooit ja. nog nooit gevallen. Nog nooit gevallen. Terwijl je echt slechtziend bent. Ja. Ik ben en uh, Ja, ik ken Barry goed. Ja. Oh, wat geestig, wat, wat bijzonder. Maar, maar ondanks die slechtziendheid toch uh, wedstrijden op de racefiets gedaan. Ja, zeker. Wauw, dat vind ik Ik heb de... een prijzenkast. Pet <laughs> jou. Ja. Dus. Ja. En. Ja. Nou, uh, en goed, dan, dan weet je natuurlijk ook als geen ander dat het meest linken is uh, fietsers die links afslaan uh, als je met de racefiets eraan komt. Nou ja. Ik gebruik echt bang voor mensen en spookrijders, hoor. Spookrijders? Spookrijders. spookrijders. Oh, nou, ik heb een fobie voor, voor linksafslaande fietsers. Nee, maar het is wat voor je het is weet, zit je er bovenop uh, en die kijken over het algemeen ook niet op om. Nee, maar het is zo dat uh, uh, mijn expertise is, dus uh, hoe, hoe, wat kun je nou eigenlijk zien als je kijkt? En de periferie van je gezichtsveld is uh, extreem gevoelig voor bewegingen. Ja. En uh, mensen die op je afkomen en die vanaf zij komen, die kun je zonder dat je er expliciet naar hoeft te kijken, kun je zien... omdat ze veel beweging veroorzaken op je netverlies. Ja. eigenlijk wat, wat, wat voor soort contacten hebben jullie nou uh, gehad... of hebben jullie nog steeds? Um, ik heb Barry voor bij de in, uh, eerste International Cycle Safety Conference ontmoet... en daar hebben we een uh, tijdje staan praten. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, goed. Ja. Barry Den Brinker, ja. hartelijk dank voor het bellen. Ja, ik kan nog, ik nog een, ja. <laughs> twee, twee eenvoudige vragen. Ja. Want ik begon met... Dit zijn opmerkingen die ik gaandeweg hoorde. Maar... Uh, de balans is natuurlijk wel een probleem met fietsen, maar in Nederland rijden wij in vergelijking met andere landen op fietsen met vrij grote wielen. En als je voor ouderen zeker de wielen een minder grote diameter geeft, kun je makkelijker bij de grond. En is het, uh, het risico van vallen echt veel minder groot. Ja. En, en het, uh, het tweede is, um, uh, het, ik ben ook bewegingswetenschapper... En, het bewegen van een stuur is niet iets wat, wat je handen doen, maar dat, dat doet je hele lichaam. En je, je stuurt met je hele lichaam, ook met je romp, want het is al gezegd. En als je echt, als iemand anders, terwijl je aan het fietsen bent, jouw stuur zou bewegen... dan ga je niet die andere kant op, maar dan val je gewoon. Dus het, het, het, het hele bewegingsapparaat van je lichaam doet mee aan het sturen. En dat leidt uiteindelijk toe dat je stuur naar uh, ja. rechts gaat... Maar het is dat waar? Als iemand naast je op, met een auto rijdt, steeds z'n handen uit het raam, geeft een ruk aan je stuur, dan, dan ga je niet van richting veranderen, maar je valt? Uh, je ligt op. dan meteen, ja. Ik heb het een keer gehad, dat is heel, heel grappig. Ja. Ik passeerde iemand en, het, en mijn uh, giletje had een, jas, een, een zakje en dat haakte toevallig om het, om het stuur ja. van degene die ik passeerde. Ja. En boom. Een boom. boom, ja. Ach, ja. Ja, nu zo zegt, zie je er wel beelden bij voor je. Ja, ja. nee, maar dat, dat is helemaal mee eens. Uh, wat je ook zegt over uh, dat je uh, uh, met, met, dus met je lichaam stuurt, dus het, het zijn zeker je armen. Nou, daar hebben we ook wel modellen, daar hebben we ook wel observatie van. We hebben daar heel veel data van, dat zien we ook wel. Um, dat heeft ook een behoorlijk. Invloed op het, op het dynamisch gedrag van de hele fiets. Hè? Als je die armen aan het stuur vastmaakt, de, hè, met die bewegende armen, daardoor verandert het ook. De, de, de houding is ook erg belangrijk. Zit je nou met gestrekte armen voorover hè, op een sportfiets, of zit je met, op een omafiets met die gebogen armen? Uh, blijkt dat op een omafiets met die gebogen armen dat die eigenlijk de dynamica wat slechter wordt. Wat wordt instabieler eigenlijk. Ja. Hè? Um, wat toch wel is wat fijner uh, voorover met die gestrekte armen. Uh, ja, en dat rukje aan het stuur, zo leuk dat Barry dat noemt, dat is echt desastreus. Dan lig je gewoon op je gezicht. Maar de relatie ook met dat steer assist waar we het over hebben gehad, daar zou je ook denken: van ja, dat is een rukje aan het stuur hè. Maar ja. dat is niet een rukje. Dat is een continu systeem wat steeds eigenlijk okay. aan het regelen is, waar je okay. als mens langzaamaan wint. Ja, waar ja, dan... je hele lichaam aan meedoet. Ja, ja, exact. We gaan een beetje, beetje tempo maken, want we kunnen uh. nog wel twee uur vullen met ja. Ja. alle nou, bellers. Ik vind het wel leuk, hoor. Ja, het is hartstikke leuk. Barje Den Brink, hartelijk dank voor het bellen. Ja, Henk Melgers, Goed nacht. met Henk Melgers, uit is in um, Ik heb uh, vroeger welke uh, motorfiets gereden, nou zou je denken dat is wel heel wat anders. Maar dat is toch niet zo, helemaal op elk punt. Daar heb ik toch een paar heel interessante dingen van geleerd. Ik heb toen een voortgezette rijvaardigheidsopleiding gedaan. Daar kwam ik wel jongens tegen die uh, waarvan 80% zulke zware ongevallen hadden gehad... Dat ze voor de verzekering verplicht die cursus moesten volgen. Mm -hmm. Maar ik heb het zelf gedaan omdat ik uh, een beetje korting kon krijgen extra op de verzekeringspremie en omdat ik het gewoon leuk vond. Yeah. En daar heb ik een paar dingen geleerd. Uh, en dat eerste waar ik op wil terugkomen, dat is als je een kind wat uh, leert fietsen en tegen het trotwaar op knalt. Nou, dat, dat kun je teweeg brengen bij een kind. ...onbewust, als een moeder maar vaak genoeg zegt van "Rij nou niet tegen dat, uh, de stoep op. Want het is een kwestie van psychologie. En ik kan er een ander voorbeeld ook bij noemen. Door uh, te zeggen dat je dat niet moet doen, trekt dat juist naar je toe. Ja, is dat niet dat een, een belangrijk deel? Ik heb een ander ding geleerd yeah. uh, met motorfiets Als je bijvoorbeeld uh, je rijdt op een weg met allemaal bomen ernaast. En dat gaat ook voor een autorijden bijvoorbeeld. Ja, ja. En, je, en je zit te denken van... er komt een iemand, toevallig... een onverwachte situatie... er komt iemand achter die bomen vandaan... die, die niet goed uitgekeken heeft... en je, je dreigt er bovenop te knallen. Dan, dan moet je denken van... oh kijk, 20 meter ruimte tussen 1 meter boom. Of, of je kunt het nog op een andere manier vertellen... Als je in een, in een gekke verkeerssituatie terechtkomt... die je niet gewenst hebt... die door, of door jezelf of door een ander wordt veroorzaakt... en je gaat denken, dat red ik niet meer... dan red je het ook niet meer. Nee. Op zo'n moment moet je de situatie overbluffen. Je moet doen alsof je van... nou, dat red ik me wel, nog wel uit... En zien, proberen om, dat, om je eruit te redden. En dan zal het je vaker lukken om, je, om toch nog die verkeerssituatie goed te laten beëindigen. Okay. Alleen is daarvoor wel de voorwaarde dat je nadat je dat, uh, dat, uh, dat voorval is gebeurd dat je dan een minuut erna eventjes de auto aan de kant zet... of wat dan even tot jezelf komt te zeggen wat heb ik nou voor stoms gedaan? Oké, okay, Arend, wacht even, wacht even, ik wil Arendt nu even bij hebben. Ja. <laughs> wat, wat is de, de rol van psychologie in, in dit soort omstandigheden? Stoepranden en bomen? Ja, ik, ik, ja uh, als je bang wacht, ben, bent voor iets. Wacht even, ik, even, je wou, je ik wil Arend even horen ik als u het niet erg vindt. Even Arend. Oh ja, sorry, neem me niet kwalijk. Uh, eerlijk gezegd, ik weet daar helemaal niets vanaf. Echt, ik, ik kan daar niets op zeggen. Oké, okay, goed. Dat is jammer. Ja, uh, mijn, ik, heb, ik heb het van die instructeurs geleerd. Dat waren de instructeurs op een uh, kaartbaan. Dat waren allemaal waren dat, uh, rijkspolitie uh, motorrijders ja. En die hebben dat uh, uitgelegd. Okay, en, dat en die zeiden van, psychologie, je, als je ergens bang voor bent... Dan gebeurt het. Woord, dan, dan, uh, dan uh, wordt het moeilijker om een oplossing te vinden. Heek Melgers. Maar Vaartla ik heb nog een ding nou, over ja. het, va het vastbinden in het zadel. Oh, ja. Daar heb ik ook iets van geleerd. Dezelfde situatie noem ik het van die bomen, en dan komt een je rijdt met een motorfiets of wat dan ook. En uh, je, je, er komt een, uh, een tractor of een auto die komt achter die bomen vandaan. En, en uh, de, de aanrijding lijkt onvermijdelijk. Je rijdt 100, je rent wat je remmen kan, en dan op een gegeven moment rij je dan toch nog uh, 50 km per uur. Ja. Dan kun je de, de grasveld in gaan sturen als dat er is. Maar wat gebeurt er dan? Dan val je om, want het is als spek glad. Mm. Wil je voorkomen dat je omvalt, dan moet je als motorrijder uit je zadel gaan, op je pedalen gaan staan. En zodoende, dat veroorzaakt dat je evenwicht, dus je balans van, de, van het gewicht van de, van de persoon op de motor, zodanig is dat, dat de wielen er niet meer onderuit glijden. Oké. Okay. Goed, dat geloof ik. Ga wil ik een leuk, leuk vraagje nog nou, ik, ik, eens. Ja, nou ja, ik wilde even een einde... <lacht> nou, vooruit maakt er anders ja, Kom maar. een vraag. Oh, nou kom maar dan. Als je, als je een stuur hebt en je rijdt met je... Je rijdt gewoon en je, en je trekt aan, aan links aan het stuur. Welke kant ga je dan op? We gaan naar rechts, hè, dan. dan. ga je naar rechts, ja. Ja, nou... Want je denkt dat je naar rechts dus trekt aan je rechterarm... maar je, maar je trekt aan je linkerarm... Okay. En dat hebben ze gedemonstreerd met het feit dat ze er een, uh, ze hadden er een springtouw aan elk uh, uiteinde van het stuur gemonteerd. En ze reageert met losse handen, dat kan. Ja. Ja, dat waren maar wacht even, wacht even. Wacht, wacht, wacht even, we gaan nu weer een heel verhaal beginnen. En ik wil echt nog even, nee, nee, eh, er even het door. Hij hebben kokken nog... aan, aan de linkerkant ja? met, een, met een touw, met een springtouw. En, en hij stuurde naar rechtsom. Okay. Dank, dank voor jouw bijdrage. Uh, dank je bijdrage. Dank voor het bellen. Um, want um, een, van, een van de dingen, even, even uit mijn eigen wereld, mountainbikers, uh, die, die rijden met verschillende maten uh, wielen rond 26 inch. Uh, en je hebt nu ook veel mensen die rijden met 29 inch wielen, zijn grotere wielen, en dan zeggen ze: uh, daar rij je veel efficiënter mee. Klopt dat? Efficiënter weet ik niet. Um, het is natuurlijk wel zo, hoe groter het wiel, hoe minder last je van hobbeltjes hebt. Hè? Je kan, uh, je, kan je, je voorstellen, als je een bepaald drempeltje over moet, en laten we zeggen dat het drempeltje één centimeter hoog is, en, uh, en je wiel is maar een halve centimeter, dan kom je geen eens een drempeltje op. Dan lukt dat niet. Dus je voelt al aan dat uh, hoe groter dat wiel is, hoe minder last je eigenlijk hebt van, van zo'n zo hobbeltje waar je overheen moet. Dus in die zin, en, en het is in feite allemaal weerstand, hè? als je over zo'n hobbeltje heen moet, het is allemaal een, iets wat je een beetje tegenhoudt. En dat tegenhouden, dat wordt gewoon minder als je grotere, grotere wielen hebt. Maakt het nog iets uit qua, qua energie? Bedoel, uh, kun je met grote wielen harder fietsen dan met kleine wielen? Uh, ja, op die oude Penny wel, want daar zaten de trappers direct aan het wiel. Dus ja, als je dan harder wilde, moest dat de wiel ook groter worden. Maar uh, nee, in principe maakt het allemaal dat maakt niet zo uit. Maakt het niet uit? Dus efficiëntie als het gaat om grote wielen gaat alleen maar omdat je makkelijker over een boomstam je... heen springt. Maar verder maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Verder maakt het niets maar uit. Je niet moet zijn... natuurlijk niet in het extreme gaan dat je te kleine wielen neemt. Want dan wordt eigenlijk het, uh, het contactoppervlak met de weg wordt minder ideaal. Hè. Nu bij een normale fietsband is het vrij langwerpig. Dus een vrij langwerpig contactvlak is vrij efficiënt. Als het vrij kleine wieltjes worden, dan, uh, dan wordt het toch minder efficiënt. Aaltje, goedendag. Goedenacht, heren. Ik heb een korte vraag. Hoe doen die Willenrenders dat nou als ze surplus gaan staan? Surplus gaan staan, dat mag je even uitleggen. Nou, met die baan, uh, wielerenders op de baan. Ja. Dan wachten ze op elkaar wie daar gaat starten. En dan staan ze helemaal stil, met fietsen en al. Oh, dat, en, dat, en dat fenomeen surplus. Heet, heet surplus staan. Okay. Ja, op de, okay. op de plaats. Ja. En dan staan, staan ze te loeren op elkaar en dan sprinten er even door. maar ze staan in eerste instantie allebei, en ook nog op zo'n schuine wand vaak ja voorstand binnen he, banen bedreigen en dan nou ik snap nog steeds ik snap nooit hoe ze dat nou even kunnen bewaren ja nou, laten we daar een natuurkundige uh, zijn laten schijnen. Arendswaap, hoe doen ze dat, natuurkundigen ja. zien? je een leuke vraag. Uh, die, die baanrijders allereerst, die hebben meestal een iets andere fiets dan wij hebben. Want uh, die hebben geen terugtrapprem of vrijloop. Maar die hebben gewoon een fixed uh, gear. Hè, die... Geen versnellingen. Geen versnellingen. Als ze vooruit trappen, gaan ze vooruit. En als ze achteruit trappen, gaan ze achteruit. ja. Nou, dat is het eerste. Het tweede wat ze doen, als je goed oplet... dan hebben ze dat stuur, dat hebben ze verdraaid. Dat staat niet vooruit, maar dat staat opzij. Juist. Ja, nou, als je nu een beetje, en als je het niet helemaal opzij zet... als je dan een beetje naar voren trapt, dan ga je naar, naar links... en als je naar achteren trapt, dan ga je naar rechts. Dus je hebt zo'n manier gevonden om toch een beetje te kunnen balanceren... om die contactpunten van die fiets toch een beetje naar links en naar rechts te krijgen... Door je stuur behoorlijk scheef te, te draaien. Niet helemaal 90 graden, maar, maar een stuk, behoorlijk stuk scheef. En een beetje vooruit en een beetje achteruit fietsen is essentieel. Als je niet achteruit gaat fietsen, dan gaat het niet lukken. En zo kan je balanceren. Oh, dat komt het door die trappers dus? Ja, ze kunnen het zowel vooruit als achteruit, dat is de truc. Maar dan nog, dat, ja, dat we dan nog... de gaan van doorgaan, naar stilstand... Dan nog altijd is het knap hoor. Dat, ik vind het ontzettend ja, knap. Ja, ja, ja, ja. Maar ik zou je eerlijk zeggen, uh, ik kan het ook wel een beetje hoor. Nou, wil ik het is... maar eens zien. Ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay. In ieder geval, succes met uitzending. Oké, okay, dank voor het bellen. Nee, Dankjewel, dag. dag. Uh, meneer Lettinga stuurt een mailtje en schrijft... de hoek van de voorvork ten opzichte van de fiets weg. Met andere woorden, als je de voorvork nou eens recht onder die fiets hangt... wat gebeurt er dan? Prima, is dus, uh, ja, eigenlijk niet zo'n probleem. Uh, je kan daar gewoon mee fietsen uh, met een verticale stuuras. Uh, je ziet daar soms ook wel eens fietsjes van. Uh, als je wil dat de fiets dan van zichzelf stabiel heeft, uh, is... Hè, of makkelijk te besturen is bij snelheid, dan moet je wel iets meer gaan doen. Dan moet je bijvoorbeeld zorgen dat er een behoorlijk gyroscopisch effect is van het wiel... of een behoorlijke naloop, of je moet een massaverdeling zo maken... dat die weer stuurt in de richting van het vallen. Maar dat is allemaal heel goed te doen. Matthijs Meulenbeeld hebben we de telefoon. Goedenacht. Ja, Hallo. Je mag het zeggen, Matthijs. Nou, ik heb uh, voor mijn afstuderen in Delftnootbenen een uh, motorfiets bedacht. Die uh, in tegenstelling tot de gemiddelde fiets, die uh, in feite een metasta biel evenwicht heeft op het moment dat hij rechtdoor gaat, uh, had ik een fiets, uh, motorfiets gemaakt die net als een auto uh, intrinsiek rechtdoor wilde. Mm -hmm. En uh, mij is gebleken toen destijds dat uh, als mensen het lukte om in hun hoofd te krijgen dat het eigenlijk een auto was... dat ze daar prima op konden rijden... maar dat ze daar niet op konden rijden als ze dachten dat het een fiets was. Dat mag je even uitleggen. Nou, een normale fiets, dat heeft uh, de, uw gasten al heel duidelijk uitgelegd... Uh, die, als je naar rechts stuurt, gaat hij naar links. Ja. En mijn motorfiets ging als je naar rechts stuurde, gewoon naar rechts. Uh, ja, maar dat kwam omdat er een stuur op zat. Ja, omdat er een bijzonder stuur op zat. Wat... Ik had er geen, uh, normale uh, geen normaal balhoofd gebruikt, maar een vierstangenmechanisme om het wiel te bewegen. En daarbij zorgde ik ervoor dat uh, ja, in feite het zo, uh, betekende dat in de rechtdoorstand, de, uh, ja, voor de liefhebbers, uh, de potentiële energie zo laag mogelijk was. Ja, uh, yeah, en in, in normaal Nederlands? Als, als ik het stuur verdraaide, werd die motorfiets opgetild. Uh. En een fiets die daalt op het moment dat je door een bocht gaat. Ja, Aard, wat, feit, wat ik feite hoor met mijn lekenhoofd... is dat je iets bizar ingewikkeld moet gaan verzinnen... om een fiets met een stuur te bedienen. Uh, ik kan me een beetje voorstellen wat de, wat de beller uh, voor elkaar heeft gekregen. Hij heeft uh, nogal aan de stuurinrichting zitten knutselen. Zodanig dat dat uh, hele vallen, eigenlijk sturen in de richting van het vallen... helemaal niet meer in het in apparaat zit. Ja. Uh, de, uh, daar, in die zin kan ik me een beetje voorstellen wat je gemaakt hebt. Ja, en, in, en dan, dan zal hij toch wel wat ander gedrag gaan vertonen. Kan ik me ja, het, was, voorstellen? En, uh, het was een bizar uh, ja. ander gedrag. Ja, ja. Omdat het, uh, en het bleek dat het dus uh, uh, uh, zo is dat. Uh, wat je niet voor niets is, is het moeilijk om te leren fietsen. Want je moet iets doen dat heel erg tegennatuurlijk is. En op mijn motorfiets kon je onmiddellijk, al kon je niet fietsen, rijden. Want als je naar links ging, uh, als je naar links stuurde, ging hij naar links. En als je naar rechts stuurde, ging hij naar rechts. Ja. En het bleek zo te zijn dat hij uh, verder het volledige gedrag vertoonde, van een, uh, uh, ja, zoals een, het gewenste gedrag. Dus hij leunde in de bochten zoals een, uh, een fiets eigenlijk doet. Maar je moest een complete andere manier van sturen aanleren. Ja, ja leuk. Ja. Wat, uh, wat, wat, wat, uh, is dit nou een stap op weg naar een veiliger fiets wellicht? Of nou, uh, in ieder geval een, een, een fiets die ontzettend veel makkelijker is om in eerste instantie te leren te rijden onder ja. normale omstandigheden is het heel erg tegen natuurlijk om te... Ik weet het ook, ik ben een fanatieke baanwielrenner geweest. En een fanatiek motorrijder. Uh -huh. Dus ik weet heel erg goed uit eigen ervaring hoe het werkt om... Uh, ja, hoe het eigenlijk zit met de, met de besturing van, van een tweewieler. En ik heb gemerkt dat bij de oplossing die ik had gekozen... Of uh, eigenlijk, ja, niet had gekozen, maar uh -huh. uh, heb na, uh, nagestreefd, Dat ik daarbij... Uh, Helemaal geen leereffect was. Oké. Okay. Matthijs, ik ga je bedanken, want we zijn aan ja, het einde gekomen okay. van deze uitzending. <laughs> Dankjewel. Nou, dank voor een leuke uitzending. Dank voor het bellen en uh, jouw reactie. Arend Swaap, onderzoeker bij de TU Delft, heel hartelijk dank voor twee uur to toelichting. Graag gedaan. En beantwoorden van de hele, vele vragen die er geweest zijn. En, uh, nou, ik vind het allemaal prachtig. En we gaan nog een hoop uh, meemaken, denk ik, op dit gebied. Graag gedaan, Dankjewel. ik vond het heel leuk. Morgen. Is in Casaloenen. Het begin van een speciale reeks uitzendingen. We bestaan tien jaar. Trouwens, ook de laatste tien jaar, want per 1 januari is Casaloenen verdwenen van de zender, zoals u weet. Maar de laatste vijf vrijdagen die ons nog rest, staat Casaloenen in het teken van vijf bijzondere uitzendingen. Morgen de eerste. Um, de Casa Fiesta's. Uh, Klaas Rupstein, die bijt de spits af met de centrale vraag... hoe ziet een toekomstbestendig Nederland eruit? Morgen praat hij twee uur lang met de psychiater Glenn Helberg... publicist Karin Spijk en filosoof Ger Groot. Dat morgen in Casa Boone. Zometeen over deze zender, nachtzuster Astrid de Jong. En wat mij betreft een hele prettige nacht. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont. NCRV